Uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De meeste eindexamenleerlingen van het VMBO Maastricht hebben alsnog hun diploma gehaald. Voor de zomer bleek dat alle 353 kandidaten delen van hun schoolexamens hadden gemist en daardoor niet hadden mogen meedoen aan de landelijke examens. Ze hebben sindsdien hersteltoetsen gedaan en van die 353 zijn er inmiddels 285 alsnog geslaagd. Majorvlieger Roy de Ruiter heeft de militaire Willemsorde gekregen... voor heldhaftig optreden als Apache-vlieger in Afghanistan. Onder meer bij Derawood in 2009. Daar boden laagvliegende Apaches onder leiding van de Ruiter... vuursteun bij een operatie om collega's te redden. De operatie op de grond werd geleid door Gijs Tuinman... die eerder al werd onderscheiden. Roy is een gijs in de lucht, zei de koning tijdens de ceremonie. Het is nog niet duidelijk wat het motief was voor de steekpartij op Amsterdam Centraal. De politie houdt alle scenario's open. De dader stak op twee mensen in, waarna de politie hem neerschoot. Ze liggen alle drie in het ziekenhuis. Omdat de dader een rugzak met onduidelijke inhoud had... werd het treinverkeer stilgelegd en het stationsplein ontruimd. Later bleek dat er geen explosieven in de rugzak zaten. De herstart van twee van de vier reactoren in de kerncentrale van Doel in België... is met twee maanden uitgesteld... De reactoren die al maanden stil liggen zouden in oktober weer in bedrijf zijn, maar dat is uitgesteld naar december. De vertraging is het gevolg van een lek in een reserve koelwatersysteem. De veiligheid van de Belgische kerncentrales is al jaren een bron van zorg voor de buurlanden. De Formule 1-organisatie heeft alsnog een akkoord bereikt met het circuit van Hockenheim voor 2019. Eerder dit jaar maakten beide partijen nog bekend dat de Grand Prix van Duitsland om financiële redenen zou worden geschrapt... De racekalender van 2019 telt 21 Grand Prix. De eerste op 17 maart in Australië en de laatste op 1 december in Abu Dhabi. Het weer, wolkenvelden lossen geleidelijk op. Het wordt een koude nacht met minima van 4 tot 10 graden. Morgen is het vrij zonnig en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. Er staan op dit moment geen files.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 Morse 6.9 CFM ZFM Just stop your crying, it's a sign of the times Welcome to the final show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 We'll Turning into dust Playing house in I can't tell you something that it Estos tres ze niet meer, papa. is: een lot uit de loterij. Ey. Zij is elke dag boos op mij.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 En mij staat, me aankijkt en mij vraag of ik je leuk vind. Of je me blij maakt, of ik je terug vind als ik je kwijtraak. Hey meisje denk eens na na na, zoveel plekken waar ik ga en sta. Heb je me nodig ben ik daar en daar, met mij loop je geen gevaar echt daar. Oh ik hou het meer dan honderd, ik hou het duizend. Of we wegen handen never nooit moeten kruisen. Nu nee, laat ik je nooit meer gaan, je weet het, ik ben de we kunnen zoveel dingen doen als dus ik naar je luister hey, kom, je doen, Ik kom hier doe ik al je het duister Baby, ik wil, ik roep je, roep je luider We kunnen zoveel doen als je naar me luistert Oh, dan komt alles goed Hey, meisje, kom eens horen, pak man. hand en kom naar voren Ik ga eerlijk met je zijn Toen ik wakker werd vanochtend dacht ik maar aan één ding Ik vond gisteravond fijn mijn hey meisje kom eens de pak m'n hand kom maar voor ik ga eerlijk met je zijn Toen ik wakker werd vanochtend dacht ik maar aan één ding, ik vond gisteravond fijn Ze is een lot uit de loterij, ey. Ze Zij is elke dag boos op mij Maar zij gaat dood voor mij, ik doe het ook voor haar, ze doet het ook voor mij, ey. Ze is een lot uit de loterij, ey. Ze Zij is elke dag boos op mij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 Mama Je Right. I should have seen just what was there and not so